Volgens het productschap is er met Nederlandse komkommers niks mis. Maar de schade is enorm. 70% van de Nederlandse komkommers is voor de export naar Duitsland. Het productschap overlegt vandaag over de situatie met het ministerie van Landbouw.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 de markt Zijn in vergelijking met Duitsland ook goed deels weer verdwenen. Het is een tijdelijk effect geweest. Wat wij in verband brengen met het feit dat er ook tijdelijk weinig concurrentie is geweest op die markt, maar dat die sinds eind vorig jaar weer duidelijk aan het toenemen is. En dan zie je die marges ook weer dalen. Die concurrentie is toegenomen onder meer doordat buitenlandse banken actiever zijn geworden op de Nederlandse hypotheekmarkt. Het kabinet overweegt fors te bezuinigen op het persoonsgebonden budget in de zorg. Nu krijgen zo'n 130.000 mensen geld om zelf de zorg in te kopen die ze nodig hebben. In de meest vergaande variant raakt 90% van de zieken, gehandicapten en ouderen zijn pgb kwijt. Bronnen in Den Haag zeggen dat de kwestie politiek zeer gevoelig ligt en dat er ook nog andere varianten worden besproken. Door op het PGB te bezuinigen kan het kabinet de tegenvallen... van 2 miljard euro in de zorg deels opvangen, zegt verslaggever Wilco Bom. De PVV speelt hier een belangrijke rol in. Die blokkeert de invoering van bijvoorbeeld een eigen bijdrage... voor de huisarts en ook premieverhoging voor de ziektekostenverzekering. Maar vanwege die budgetoverschrijding van meer dan 2 miljard... moet er wel een oplossing komen. Dus vandaar dat er naar andere regelingen wordt gekeken, zoals die PGB's. Er gaat dus heel erg veel geld in om meer dan 2,5 miljard. Ja, En als zo'n ingreep dan bijna een miljard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 Een senator in Australië wil dat de voetbalbond FIFA het geld teruggeeft... dat is uitgegeven om het WK binnen te halen. Australië heeft ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in een campagne... om het WK Voetbal van 2022 te krijgen. Die poging mislukte. Het WK werd aan Qatar toegewezen. Volgens de Australische senator was al lang duidelijk dat het WK naar Qatar zou gaan... en heeft Australië door omkooppraktijken nooit een kans gemaakt. Dan is weer nog. Vanochtend in de kustgebieden nog enkele wolkenvelden. Verder veel zon. Het wordt 20 tot 28 graden. In de loop van de middag stapelwolken. En tegen de avond regen- of onweersbuien. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Urmond en Boorn een file van 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt terbrechtseplein en knooppunt ridderkerk 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En daardoor ook vertraging op de A20-hoek van Holland-Gouda. In beide richtingen bij knooppunt terbrechtseplein 4 kilometer file. En de A58 Breda-Eindhoven. Tussen afrit Hilvarenbeek en Oorschot staat 5 kilometer file. Door een defecte bus is de rechterrijstrook dicht. De beurs wacht natuurlijk niet op u.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 Sven Kokkelman. GroenLinks wil een maatschappelijk debat over de prijs van de vrijheid. Musea kunnen kostbare schilderijen beter niet verzekeren. De huizenprijzen blijven voorlopig dalen. sprankje hoop wat ik heb is dat dat pand wordt verkocht... en dat de waarde een beetje in de buurt komt van mijn hypotheekschild. En de ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is vijf en een half over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Een groot maatschappelijk debat, dames en heren, over de prijs van de vrijheid. Dit wil GroenLinks Tweede Kamerlid Tovik Dibi, die de verhuftering en de spot sport van het bedreigen in Nederland meer dan zat is. Meneer Dibi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat voor een debat moet dat worden? Nou, hopelijk een breed maatschappelijk debat waarin we het besef bij alle Nederlanders proberen bij te brengen dat. Um, als je in een open en vrije samenleving uh, woont en het geluk hebt om daar te wonen... dat je um, de prijs die je daarvoor betaalt is, dat je geconfronteerd kan worden... met andere levensstijlen, andere levensovertuigingen, andere type mensen... Um, die je misschien niet aanstaan, maar dat dan wel gewoon moet accepteren. Ja, en dan zeggen uh, anderen, daar heb ik helemaal geen zin in, en dan? Uh, dan zeg ik dat mag, uh, dan kijk je weg. Of dan uh, uh, zoek je een, een fatsoenlijke manier om... om uh, om, om, om daarmee om te gaan. Maar wat je nooit mag doen, en daar zijn we steeds meer gewend aan geraakt... is bedreigen, anonieme mailtjes sturen, um, suggestieve opmerkingen maken... over dat, uh, dat er een straf staat op uh, bepaalde dingen zeggen of tekenen. Ja. Um, maar goed, dat is toch allemaal vastgelegd in het wetboek van strafrecht, zou je zeggen. Dus waar heb je dan dat maatschappelijk debat nog voor nodig? Nou ja, helaas zijn wetten uh, uh, niet in staat om altijd alle maatschappelijke problemen op te lossen. Dit zijn heel vaak hele subtiele dingen die tussen mensen ontstaan. Um, uh, heel veel conflicten die je de laatste tijd, de afgelopen jaren ziet. Um, mensen die misschien zich niet durven uit te spreken ook zoiets hebben van het hoort er allemaal bij hè, dat, dat, dat we zo met elkaar omgaan nou ja, dat zijn helaas dingen die je niet met een wet zomaar kan oplossen. Dat vraagt ook um, van politici, maar ook van, uh, van andere mensen uh, opiniemakers, gewone burgers om zich uit te spreken. Ja, maar En goed u loopt dan een tijdje mee in de Tweede Kamer ook. We hebben de ja. afgelopen jaar het ene debat naar de andere gehad over de vrijheid van meningsuiting. Fatsoen moet je doen de slogan van Jan-Peter Balkenende toen hij aantrad. In feite een, een appel voor hetzelfde onderwerp. Wat Maakt dit debat dan anders? Nou, op zich zit er, zit er een gemeenschappelijkheid in. Ik denk dat je onder zoveel tijd steeds opnieuw um, um, moet uh, benoemen wat er fout gaat en hoe het beter kan. Ik bespeur echt dat we, um, dat we op een keerpunt zijn in Nederland. Dat de discussies uit de jaren nul, die heel heftig waren over de islam, uh, de aanwezigheid van, van, van moslims in Nederland, um, dat dat we inmiddels wel steeds meer accepteren dat Nederland heel divers is. Nou, er is, nog, uh, is, ja, is u opgevallen hoe groot de PVV is? Ja, dat is me zeker opgevallen. Maar dat wijt ik niet alleen maar aan de aanwezigheid van moslims in Nederland. Ik denk dat dat deels ook komt omdat uh, die stemmers, de gevestigde partijen, CDA, PVV, VVD, heel veel dingen kwalijk nemen. Dat ze bepaalde dingen niet um, op... ...tijdig hebben benoemd en aangepakt. Ja. Um, maar los daarvan, los, los van de PVV... ...want zelfs de diehard PVV stemmer... ...die ik de afgelopen jaar ook heb gesproken als Kamerlid... ...die is na een gesprek toch ineens wel veel genuanceerder... ...dan je van tevoren denkt... Um, hetzelfde geldt voor mij na een gesprek. Dus ik, ik, ik vind het belangrijk als Kamer ook om niet alleen wetten te maken of een kabinet te controleren... ...maar ook om uh, bepaalde maatschappelijke tendensen te benoemen en daar iets aan te proberen te veranderen. Ja. En dit en die, die verhuftering en, en vooral het, het gemak waarmee gedreigd wordt... Is, is, ...is denk ik nog een van de nazeën en daarna zie ik echt wel vooruitgang in dit hele debat. Hm. Waarom nu? Waarom wilt u dat debat nu? Um, omdat ik die keerpunt dus, dus uh, bespeur. Ik denk dat steeds meer mensen het zat zijn. Dat de, dat de, uh, de gemiddelde Nederlander zoiets heeft van... oké, okay, nou we hebben allemaal ons hart gelucht afgelopen jaar. We hebben alles gezegd wat we voelden en dachten. En misschien moeten we nu weer even relaxen met elkaar omgaan... en, en zoeken naar een soort van gemeenschappelijke uh, toekomstgerichte oplossing. Um, en de, aanleiding was, de laatste aanleiding was een, een, een, uh, een PvdA-lid... wat bedreigd werd door een, een moslim. Mark Duipestein. Uh, ja, klopt. Ja, die was opgewacht bij, uh, bij de bibliotheek in Amsterdam en die kreeg uh, nogal wat ja, suggestieve opmerkingen. En ja, Dat raakte me toch wel weer, dat ik dacht van... Wat kreeg je voor opmerkingen? Nou ja, dat er een straf staat op bepaalde beledigende teksten. En dat het als een waarschuwing gold, uh, die opmerking. En wat voor straf um, was dat dan, die erop stond? Nou ja, ja, dat is dus het probleem, dit soort type opmerkingen. Je weet nooit precies um, wat iemand daarmee bedoelt... of iemand wel of niet uiteindelijk daar een consequentie aan verbindt. Ja. En dat, we, dat ook Theo van Gogh, om maar, om maar, om maar een heftig voorbeeld te noemen... Uh, van tevoren nooit dacht van, hey, is er echt iemand die gaat opstaan? Maar vindt u dan ja. dat je dat dan nog maar op de koop toe moet nemen? Dat een, laten we zeggen, radicale moslim op je afstapt en, en je bedreigt? Is dat nee, dan ja, de prijs die... Uh, en de, de, de, de, de waarom ik dit initiatief ook wil nemen is omdat je dat dus niet meer op de koop moet toenemen. Je moet het niet bagatelliseren, je moet het niet goed praten. Je moet, je dertegen, je moet, je moet het veroordelen en je er tegen verweren. Ja, dat is en... nou precies hetzelfde wat Geert Wilders zegt. Nee, nee dat, dat is niet wat Geert Wilders zegt. Jawel, um... die zegt, die zegt uh, radicale moslims die dit soort dingen doen, die wil ik hier niet meer mee hebben. Nee, die zijn onacceptabel en die moet, je, die moet je aanpakken. Dat zeg ik ook. Op zich verschillen we daarin niet van mening. Nee, maar het verschil tussen GroenLinks en, uh, en de Partij voor de Vrijheid... is dat ik me niet alleen maar focus op de moslims die dreigen. Alle mensen, alle Nederlanders die dreigen. Ik kan ook moeiteloos een aantal voorbeelden noemen... van mensen die bedreigd worden vanuit de PVV-hoek. Alle mensen die we dreigen moeten, moeten uh, weten... dat ze een hele samenleving tegen zich hebben... die, die dat onacceptabel vindt en ze wil ja. isoleren. Maar ik hoor de minister en... van Veiligheid, Ivo Opstelt, al zeggen... Bedreiging is uh, geen goede zaak, we gaan dat aanpakken. Ja, ja dat, hij gaat er een klap op geven, dat zegt hij dan altijd. Ja, ja dat, dat, dat hoor ik hem ook zeggen en dat, ik hoop dat hij dat zegt. En ik, ik verwacht het ook wel. Ja, daar maar, is de minister voor, van veiligheid, tenslotte. Nee, maar dit gaat om meer dan alleen maar... Um, uh, politici. Dit gaat ook gewoon om de, de normale omgang tussen Nederlanders in, in het dagelijks leven, op, op de werkvloer, ja. in, in de trein, in de bus. Daar gebeuren de meeste conflicten, daar ja. zitten de meeste dreigementen. Maar goed, nogmaals, dat, Frits Bolkestein is daar in de jaren negentig al meegekomen, Jan-Peter Balkenende kwam daarna, uh, nu uh, komt u ermee. Uh, Femke Halsema, uh, uw voormalige leider, heeft het ook vaak gezegd, oproep tot fatsoen, zal ik maar zeggen, fatsoenlijk met elkaar omgaan. Uh, mm -hmm. ja, Wanneer heeft dat dan resultaat? Waar, waar komt eruit. uit? Want we kunnen wel weer een, een half jaar met elkaar maatschappelijk gaan zitten babbelen, maar het moet toch een keer ergens op uitdraaien dan, zou je zeggen. Uh, ik, ik, ik heb altijd geleerd en, ik, ik, en dat, ik ben daar echt heilig van overtuigd dat, dat, dat de kracht van een debat aangaan, een discussie aangaan met elkaar, gewoon praten met elkaar, zelfs al ben je de meest gehad naast de tegenstanders, dat dat meer oplevert dan wat, dan, wat, wat anders dan ook. Ja. Um, ik heb zelf een tijdje geleden initiatief genomen om, het, om uh, gesprekken te voeren met de PVV-stemmers. En dat vond ik, wat ik daar misschien chockerend misschien, uh, bijna aan vond, was hoeveel gemeenschappelijkheden er waren. Hoe boos we worden om dezelfde dingen. En dat we misschien wel andere oplossingen verkiezen en, en andere nuances leggen. Maar um, ik, ik weet dat dit soort debatten... Um, de potentie daar, daarvan kan groot zijn... als het niet partijpolitiek wordt. Een van de dingen die mij heel erg opvalt in de Tweede Kamer... is dat um, in het debat met kamer, andere kamerleden van andere partijen... dan vallen we elkaar keihard aan... en dan voeren we een bijna routineus debat. En na afloop, als we achter de schermen met elkaar praten... of het nou een PVV'er is of een SP'er... of een ja. PvdA of een VVD... Dan, dan is het toch een veel opener en eerlijker gesprek. En, en zo'n type gesprek over... Een open en vrije samenleving en, wat, en welke prijs je daarvoor moet beta be betalen. Ja, ja. Ja, dat zou ik enorm toejuichen. Daarom Goed. heb ik dit gedaan. Goed, ik snap het. Is dit nou een oproep om uh, het op iedere straathoek te gaan doen? Of gaat u daar nog een leidende rol in spelen? En komen er manifestaties en uh, uh, uh, uh, uh, wordt er een heel campagnecircus uh, de straat op getrokken? <hijks> nee, er wordt geen heel campagnecircus voor uitgetrokken. Ik denk wel dat ik, uh, dat ik het initiatief moet gaan nemen. Dus dat ik zelf een debat... Uh, zal organiseren en ik hoop dat andere mensen ook de handschoen oppakken. Ik bedoel, uiteindelijk is het is het iets wat uh, buiten de kamer moet gaan plaatsvinden. Ja. Maar ik zal ik zal het initiatief tot een debat nemen. Ja. Tof ik Tweede kamerlid voor GroenLinks. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Op ja, de dag dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit geen aanwijzingen zegt te hebben gevonden. dat de hypotheekverstrekkers, zoals banken, verzekeraars. prijsafspraken hebben gemaakt. waardoor consumenten te veel hebben betaald voor hun leningen. constateren we wel dat de huizenprijzen uh, voorlopig blijven dalen. en dat die woningmarkt volledig op slot zit. Bij woningbezitters met twee huizen stijgt het water tot aan de lippen. hoort u in aflevering 1 van Crisis op de Woningmarkt. gemaakt door Roy Herkens. Mijn situatie op het moment is dat ik. Uh, uh twee uh, woningen heb. Dat ik door omstandigheden uh, als zelfstandig ben moeten stoppen... en uh, in loondienst niet meer uh, aan het werk kan, uh, kan komen. En ik nu uh, zodanig financieel in een problemen zit... dat ik uh, geen uitweg zie. En in, uh, in overleg met de hypotheekverstrekker aan het kijken ben... wat we nog meer kunnen doen om, om het pand nu verkocht uh, te krijgen. Johan heeft een rijwoning in Helmond... Je zou kunnen zeggen dat hij slachtoffer is van de financiële crisis... en de crisis op de woningmarkt. Hij heeft een torenhoge hypotheek. Hoger dan zijn huis bij verkoop in de huidige markt waard is. Hij zal dus met een restschuld blijven zitten. Het feit dat ik niet, of, nou, niet aan een baan kan komen... heeft ook te maken met mijn hele emotionele toestand... die dit allemaal met zich meebrengt. Uh, volgens mijn omgeving, en ik zie het zelf ook stralen... gewoon niet meer zoveel zelfvertrouwen uit... op het moment dat ik een gesprek aan moet... Uh, dus ja, veel uitweg zie ik op dit moment niet. En ja, ook als het pand verkocht wordt onder de verkoopprijs... Dan, en ik blijf met de rest schuld zitten... dan weet ik niet hoe dat ik die ooit moet aflossen. Dus eigenlijk maak ik me er al niet meer zoveel zorgen om. U gaat een beetje met de pakken neer uh, zitten. Ja, ja, er is ook niemand die tegen mij zegt van... je zou of dat kunnen proberen of dat kunnen proberen. Volgens mij hebben we alles geprobeerd. Dus ja, ik zie bijna geen uitweg meer. En het enige sprankje hoop wat ik heb is dat dat pand wordt verkocht uh, en dat de waarde uh, een beetje in de buurt komt van mijn hypotheekschuld. Om die restschuld zoveel mogelijk te beperken moet hij snel van zijn huis af. Want nagenoeg alle partijen op de woningmarkt zijn het erover eens. De huizenprijzen blijven voorlopig dalen. Hans Tegenman, hoofdonderzoeker van de Rabobank. Ja, onze verwachting is dat uh, dit jaar en komend jaar... de huizenprijzen nog blijven dalen met, met 2 tot 2,5 procent. En dat is dus al voor een paar jaar achter elkaar. En ik vind dat je dan nog niet eens, naar de, niet eens alleen naar die prijsdalingen... hoe vervelend ook moet kijken, maar vooral ook naar het aantal transacties. Hè? Het aantal woningen dat, van, dat verkocht wordt. Nou, dat is ongeveer gehalveerd ten opzichte van de periode voor de crisis. En dat is natuurlijk vervelend, zeker voor mensen die een huis lang te koop hebben staan. Sinds de crisis... ...zijn de prijzen ongeveer 10 gezakt. Tegelijkertijd daalde het aantal transacties met zo'n 50 De woningmarkt zit op slot. Kopers ondernemen pas actie als hun huidige huis is verkocht... ...en denken daar nog altijd een pre-crisisprijs voor te krijgen. Het aanbod is met 185.000 woningen historisch groot. Amersfoort-Vathorst, een van de grootste Vinex wijken in Nederland... 2,24 staat te koop, 2,18 staat te koop, 2,16 staat te koop. Allemaal bij een andere makelaar. Het zijn nog uh, hele nieuwe huizen, hooguit een paar jaar oud. En dan loop ik hier het hoekje om. En dan weet je eigenlijk niet wat je ziet, want je ziet de bordjes te koop al staan. Een stuk of tien hebben we er al geteld. Hier staat ontzettend veel te koop. Ja, dat klopt. Er staat hier in deze Finex-wijk heel veel te koop. Als je op Funda kijkt, dan zie je, het, uh, zie je de vlaggetjes van te koopstaande huizen. Daar wemelt het van. Het lijkt wel uh, een soort verkoopgolf. Uh, het, uh, het valt nu des te meer op, omdat die huizen ook heel lang te koop staan. Dus die bordjes die blijven hier ook heel lang staan. Hans-André de Laporte. Van de vereniging Eigen Huis. We zitten eigenlijk in een, in een uh, situatie waar je niet uitkomt zonder dat iemand, en dat iemand is vooral de overheid, uh, echt uh, beslissende maatregelen neemt, maar tot nu toe staat men daarna te kijken en, uh, en, en heeft wel commentaar, maar doet niks. Nee, de keuken zat erin, die heb ik eruit gaan laten halen. En dat komt er nieuw over vier weken. En de badkamer en de wc uh, was wel gewoon klaar. Oké, okay. dat was prima, hè? Ja. De woningmarkt zit ook op slot omdat starters moeilijk een huis kunnen kopen. Zonder hulp komt een starter de markt niet op. Nou, ik ben Loes, ik ben 22 jaar en ik ben een starter op de woningmarkt. Kwam jij in aanmerking voor een huurwoning? Nu nog niet, maar ik denk dat ik over een paar jaar wel in aanmerking was gekomen. Over een paar jaar pas? Dat denk ik. Dan had je je dus gewoon eerder in moeten schrijven? Nee, dat kan niet, want je kan pas vanaf je 18e inschrijven. En heb je dat ook gedaan? Ja. Toen heb je de beslissing genomen, dan wil ik graag kopen... Kom kwam je bij de bank aan. Wat zei hij toen? Nou, Ik ben zelf niet naar de bank gegaan. Ik heb uh, wat hulp ingeschakeld van een financieel adviseur. En uh, die is gaan uitzoeken of het überhaupt mogelijk was. En? Het kon. Met een starterslening. Met een starterslening. Oké. Okay. En uh, zonder starterslening had het niet gekund? Nee. Nee, in Amersfoort niet. Nu heb jij nog heel veel geluk gehad. Want die starterslening die is inmiddels alweer afgeschaft. Dat uh, zou kunnen. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar daar heb ik inderdaad geluk gehad. Als je de crisis wilt bestrijden mag je de huursector zeker niet buiten beschouwing laten. Die sector is namelijk volledig scheef gegroeid. En Europa irriteert zich daar mateloos over. Die zeggen, nou, als wij kijken hoe jullie de woningmarkt organiseren... is dat oneigenlijke concurrentie. Want jullie bieden op dit moment 2,4 miljoen woningen betrekkelijk goedkoop aan... waardoor eigenlijk de woningmarkt als geheel niet functioneert. Dat hoort u morgen in crisis op de woningmarkt. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedenborgennederland.nl. Straks musea kunnen kostbare schilderijen beter niet verzekeren. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Daar is hij. Money makes the world go round, the world go round, the world go. De stichting Optas beheerde de pensioenen van werknemers... in Nederlandse vervoer- en havenbedrijven... Het stichtingsbestuur vond dat saai en ook heel moeilijk werk... en verkocht om van het pensioengezeur af te zijn... daarom in 2007 het complete pensioenfonds aan de Egon. De Egon betaalde daarvoor anderhalf miljard euro aan die stichting Optas... In de tijd dacht ik nog even, wat gek dat als je geld, aandelen en bezittingen van een pensioenfonds verkoopt, je dat blijkbaar voor anderhalf miljard minder doet dan het totaler van waard is. waarna ik eens te meer besefte dat ik overduidelijk een puur financieel stuk onbenul ben. Die anderhalf miljard werd niet in de kas van het pensioenfonds gestort... maar werd eigendom van de stichting Optas. Die direct liet weten van al dat geld maatschappelijk nuttige dingen te willen gaan doen. Waarmee impliciet gezegd werd dat een goed gevulde pensioenkas... nou niet direct als iets maatschappelijk nuttigs te definiëren is. De vakbonden waren ziedend dat het stichtingsbestuur... dat geld voor hun eigen maatschappelijke nuttige hobby's ging besteden... en spraken zelfs over witte bordencriminaliteit. Waarna de stichting Optas natuurlijk direct naar de politie stapte... om aangifte te doen wegens belediging en smaad. Het werd een enorme ruzie tussen de bonden en die stichting... waarna de laatste besloot om van het gezeur af te willen zijn en 500 miljoen schonk aan het pensioenfonds. Ruzie uit de wereld en toch nog 1000 miljoen euro in de stichtingskas. Vorige week werd door het stichtingsbestuur geopenbaard... dat ze een cultureel fonds hadden opgericht... dat elk jaar 15 miljoen aan kunstenaars met een subsidiewens gaat verstrekken. Nou wil het gelukkige toeval... dat ik volgens de Belastingdienst en mijn paspoort kunstenaar ben. Samen met een aantal collega-kunstenaars ga ik dus een aanvraag doen om een operette te schrijven over bonkige havenarbeiders en hun geblondeerde vrouwen die de waarde van hun pensioen zagen verdampen. Het is een gelopen subsidierace, vermoed ik, want dat cultuurfonds heet niet voor niks amodo. Dat spreek je trouwens uit als amodo, want het is een Italiaans woord. Het betekent respectabel. Henk Westbroek was dat. Morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. je ne veux pas devenir ton mari je et dis-moi oui ce soir Au Als Et si on tirait au clair Cette attirance passagère Ça nous sortirait wilt, Au clair Au clair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 Antoine Léon-Paul met Eau Claire. Het is voor half, dames en heren. Uit een museum in Leerdam zijn afgelopen vrijdag twee schilderijen gestolen. U weet dat, waaronder een kostbaar schilderij van Frans Hals. De lijst is inmiddels in een hecht teruggevonden. Hoe is het toch gesteld met de beveiliging van onze musea... en waarom kun je kostbare schilderijen maar beter niet verzekeren? Die vraag leg ik voor aan Tom Kremers, adviseur voor verschillende musea in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zou je die schilderijen niet meer verzekeren? Nou, als die Frans Hals in Leerdam niet verzekerd was, was die nu niet gestolen. Hoe bedoelt u in 1988 is hetzelfde schilderij ook gestolen. In 1991 is daar 500.000 gulden losgeld voor betaald. Men noemde dat toen anders bewaarloon. Maar als dat toen niet betaald was, was het schilderij nu niet gestolen geweest. Zo simpel is het. Maar ik snap het toch niet helemaal, geloof ik. Nou, dan ga ik proberen het uit te leggen. Ja, graag. Ja, um, graag. Uh, dat soort schilderijen zijn niet verhandelbaar. Nee. Het is uh, een, een fantastisch uh, mooie Frans Hals, is overal afgebeeld, is ja? niet verhandelbaar. Nee, dus de vraag uh, is ook, wie, wie gaat dat nou jatten? Nou, degene die weet dat die kan onderhandelen gaan uh, met een verzekeringsmaatschappij die dan toch uh, geld op tafel legt. Ja, dus het is in feite de ontvoering van een schilderij. Daar hebben ze zelfs een mooi woord voor, dat heet art snapping En het is niet de eerste keer dat dat uh, gebeurt. Juist, met andere woorden, het, is, het wordt dan gestolen om een verzekeraar onder druk te zetten. Ja, de verzekeraars zullen vrijwel altijd ontkennen dat ze het doen, maar er zijn inmiddels al een aantal voorbeelden dat ze wel uh, losgeld uh, betalen, al of niet via een uh, malafide uh, advocaat die dan tussen zit als ja. uh, tussenpersoon. Maar er wordt losgeld betaald. Maar goed, die schilderijen die zijn toch ook prachtig en, uh, en gewild bij sommige liefhebbers. Dus is het ook niet denkbaar dat die schilderijen toch voor de, voor de uh, zwarte handel zal ik maar zeggen worden gejat? Nee, dat is niet waar. Uh, dat schilderij, er is echt geen uh, markt voor. Er is nog nooit uh, gestolen kunst teruggevonden bij iemand die het opstelling heeft laten stelen. Hoe kan het eigenlijk dat zo'n schilderij gestolen wordt? Want uh, overal in die musea hangen camera's, high-tech uh, installaties met, uh, uh, uh, met van die sensoren, zal ik maar zeggen. Hoe kan je een schilderij in hemelsnaam vandaag de dag nog meenemen? Meneer Kokerman, Kokerman, ik kan u verzekeren dat wanneer u een kostbaar schilderij thuis heeft. en nu laat iedereen, allerlei mensen die u niet kent. binnen om dat schilderij te komen bekijken. dat de risico's bij u ook behoorlijk zouden toenemen. Voor die taak staan musea naar eenmaal. Ja. Dat is risicoverhogend. Ja, maar goed, er zijn toch allemaal van die infraroodstralen en zo. waar je dan. tenminste, dat zie je wel eens in films. In ieder geval, waar je dan onderdoren moet kruipen en overheen moet klimmen. Ja, dan kijkt u naar de verkeerde films, want ja? dat bestaat uh, echt niet. Ik oh. weet dat u praat over, over welke <laughs> film u spreekt. Dat nou, is niet ja, uh, vindt, zo. Dat zie je wel in meer films terug, toch? Ja, nou, laat ik het in een ander perspectief stellen. We <laughs> hebben 1200 musea in Nederland. Er zijn 30 miljoen museumbezoeken per jaar in, in Nederland. Ja. En het aantal diefstallen is uh, uiterst gering. Ja. Gebeurt het ook bij uh, particulieren eigenlijk? Ja, uh, musea die zijn voor over 10% slachtoffer. Wereldwijd, als het gaat om kunstdiefstal... Uh, ...particulieren voor ongeveer 60 uh, uh, procent. Dus het valt erg mee wat Musea betreft. Juist. Kun je nou zeggen dat uh, als je die, die schilderijen blijft verzekeren... ...dat het aantal diefstallen toeneemt eigenlijk op dit moment, of juist niet? Ja, ik heb al uh, jarenlang de overtuiging dat uh, het verzekeren van uh, kostbare schilderijen... ...risicoverhogend uh, werkt. Je kan natuurlijk ook zeggen, zolang uh, verzekeraars bereid zijn om uh, te onderhandelen... ...dat je ook meer kans maakt om een schilderij terug te vinden. Maar in zijn algemeenheid uh, durf ik de stelling wel aan dat het risicoverhogend werkt... Dat, uh, schilderijen verzekerd zijn. Niet meer doen dus. Zullen die verzekeraars trouwens niet zo blij mee zijn, denk ik. Ik maak daar geen vrienden mee. Nee, denk ik het ook niet. Toch een prettige dag. Dank u wel, u ook. Hartelijk <laughs> dank. Tom Kremers van Stadadviseur voor Verschillende Musea in Nederland. Het is uh, bijna half elf. Einde van deze uitzending. U kunt meer informatie vinden over de onderwerpen die we vandaag hebben besproken op kro.nl. En zometeen na half elf kunt u gaan genieten van Prem Radakishun. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Nou, ik dacht Sven dat je even zou beginnen te zeggen... dat ik het fout had bij Manchester United afgelopen vrijdag. Maar dat kun je de je ja, wens ik dacht, was ik de nou vader niet van... niet zo dat doen. <laughs> <laughs> nee, nou, maar het was gewoon omdat ik Edwin van der Saar echt gunde... om in zijn honderdste Champions League wedstrijd... toch een monument van de Nederlandse sport... die prijs omhoog te houden. Maar Barcelona, luisteraars moet ik echt toegeven... was vele, vele klassen beter. Heb je ook genoten Sven? Zeker. Prachtige wedstrijd. Na de... Uh, na de, uh, het nieuwsluisteraars gek worden ingemaakt. Ik had het prachtig plannetje bedacht om te zeggen dat die Brazilianen het regenwoud moeten kappen wat ze willen, maar ik heb iemand van Natuurmonumenten en van het Wereld Natuur in de bus en in het voorgesprek dacht ik al, oh hemel, ik ga dit debat verliezen. Dus ik uh, hoop dat iedereen die het met me eens is dat het Braziliaanse regenwoud vooral gekapt moet worden, straks massaal gaat bellen met 0801121 om me te helpen om deze natuurliefhebbers de, de hoeken van de bus te laten zien. Dat doen we allemaal Nadat we de warme stem van Doral Megens hebben gehoord. Radio 1, het NOS-journaal. In Jemen zijn doden en tientallen gewonden gevallen toen het leger het vuur opende op demonstranten. In de zuidelijke stad Thais bivakeren al sinds januari duizenden anti-regeringsbetogers op het Vrijheidsplein. De politie stak twee tenten van betogers in brand terwijl de betogers met stenen en brandbommen gooiden. Erwin Koeman wordt de nieuwe trainer van FC Utrecht. Hij is de opvolger van Tom du Chatignier, die onlangs te horen kreeg dat hij na dit seizoen weg moet bij Utrecht. En die daarom per direct zijn activiteiten staakte. Voor Koeman wordt het zijn vierde klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij aan het roer bij RKC en Feyenoord en hij was bondscoach van Hongarije. De export van komkommers naar Duitsland is helemaal ingestort, zegt het productschap Tuinbouw. Oorzaak is de EHEC-besmetting in Duitsland, die het gevolg zou zijn van besmette komkommers uit Spanje. 70% van de Nederlandse komkommers is bestemd voor Duitsland. En ruimteveer Endeavour is weer op weg van ISS naar de aarde. Het is de laatste keer. Na de terugkeer woensdag gaat de Endeavour naar het museum. En het shuttle-tijdperk is nog niet helemaal ten einde. In juli is de laatste reis van de Atlantis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nu drie file meldingen. Allereerst op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Meersen en Maastricht. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Amersfoort-Hogeveen tussen Zwolle Centrum en Zwolle Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken afgesloten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moegestel en Oorschot. 4 kilometer file. Dit is radio 1. NTR REM TIME REM De wettig en democratisch gekozen volksvertegenwoordiging van Brazilië heeft op volstrekt legale manier besloten dat grondbezitters meer tropisch oerwoud mogen kappen om zo Brazilië haar economie te laten groeien. Zodat er landbouw en veteld kan worden bedreven ten behoeve van de hongerige magen in Brazilië. Maar zie, in de rijke ontwikkelde wereld waar alle oerbossen zijn weggekapt voor de industrialisatie die ons veel welvaart bracht, komen er protesten. Het Braziliaanse regenwoud, dat zijn toch de longen van de wereld? Dat moet zo blijven. Wat een brutaliteit, luisteraars. Laten we naar ons eigen kijken in Nederland, in Europa... voordat wij Brazilianen een vingertje wijzen. Ik zeg, als de Braziliaanse overheid het regenwoud helemaal weg wil kappen... is dat hun recht en moeten wij onze hypocriete muil houden. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij primtime. It's primtime. Luisteraars, we staan in Klarebeek op de Veluwe... en ik lees hier bij het Beekberger Wout de volgende tekst. Op deze plek werd in 1871 de laatste boom... van het laatste Nederlandse oorbos geveld... Eeuwenlang was het Beekbergerwoud een ontoegankelijk moerasbos... waar geen reiziger zich waagde. Dat veranderde rond 1870. Toen ging de toenmalige eigenaar B. van Sprekens het bos ontginnen... want landbouwgrond was schaars. Het woud, zoals het Beekbergerwoud altijd bekend stond, werd landbouwgrond. Natuurmonumenten werkt nu aan herstel op deze bijzondere plek. Harald van den Akker, je bent van natuurmonumenten. Dit was het laatste oerwoud in Nederland... Ja, dat klopt. We staan hier eigenlijk midden in het hart van het laatste oerbos van West-Europa. Heel West-Europa, ook Duitsland en zo? Ja, precies. Er is 8000 jaar lang bos geweest op deze plek waar wij nu staan. Onafgebroken bos. En in 1870 is de laatste boom geveld. Maar het staat ook omdat men toen landbouwgrond wilde hebben. En in Brazilië slopen ze dat regenwoud ook omdat ze landbouwgrond willen hebben. Ja, dat klopt. En we hebben in Nederland door... door nou ja, we hebben altijd de neiging gehad, ook in Nederland, om, uh, om dingen te ordenen. En uh, dit oerbos, daar kon je moeilijk inkomen. het was te nat. Wij konden daar, het had geen nut, je kon er niks mee, je kon er niet in. Alleen in de winter konden boeren uit de buurt uh, wat hout vellen. En er moest er nog veel wat ijs liggen. Anders zakten ze er nog de heen, Konden ze het hout er niet uithalen. Dus eh, het moest recht. Het moest geordend worden. Het moest ontginnen worden. Het moest tot nut gemaakt worden. Er moest landbouwgrond komen. In eerste instantie wilden ze er akkerland van maken. Dat is niet goed gegaan. Waarom niet? Omdat het te nat was. En Er zaten nog te veel boomwortels in de grond. De ossen in Nederland waren niet sterk genoeg om te ploegen. De ploegen knapten kapot. Ze hebben nog ploegen in Engeland moeten halen. Maar Serieus, het... dus, dus ze wilden dat oerbos tot landbouwgrond. En dat heeft gewoon bloed, zweet en tranen gekost. Ja, dat klopt. En het, eh, het zou akker. Eh, Land worden. Er zijn hier ook een paar ontginningsboerderijen gebouwd met grote silo's. Daar moest het graan in opgeslagen worden. Nou, er heeft nooit één korreltje graan in gezeten. Uiteindelijk is het uh, wel landbouwgrond geworden, maar is het grasland geworden met vee erop. Want uh, akkergrond, daar was die grond uh, niet geschikt voor. En hoe komt het nou dat natuurmonumenten waar u van bent deze grond in bezit heeft gekregen? Natuurmonumenten heeft een schenking gekregen van de familie van Sprekens. De erven, de dochters van de heer van Sprekens. Die kregen spijt van dat hun naam verbonden was aan de kap van het laatste oerbos in Nederland. En die hebben toen rond de 60 hectare aan natuurmonumenten geschonken. En natuurmonumenten wil op deze plek weer een uitgangssituatie voor een bos creëren. Dus jullie kunnen hier gewoon weer oerbos planten? Ja, planten. Eh, kijk, er is 8000 jaar lang onafgebroken bos geweest op deze plek, tot 1870. Wij kunnen nooit dat oerbos, wat hier toen was, weer terugbrengen. Waarom niet? Nou, bijna al die soorten die er in dat oerbos leefden. Eh, dat bos was zo ontzettend rijk door de afwisseling van alle natuurtypes, heel dicht bij elkaar. Eh, het was niet alleen moerasbos, maar er waren ook bloemrijke graslanden, dottenbloemhooilanden, blauwgraslanden, orchideeën. Er was een, een ontzettend grote soortenrijkdom. En die soorten zijn veel al verdwenen. En die zijn ja. ook uit Nederland verdwenen. Ja, maar meneer, meneer uh, Harald van den Akker... ik kan toch het volgende doen. Kijk, in Groningen gooien we uh, heel, hele stukken land onder water... omdat het nutteloos is. Als ik rijd met Primetime de bus echt door heel Nederland... en als ik kilometers land zie waar gewoon alleen maar gras is... kan je daar toch massaal bomen planten? Dan, dan gaan we concurreren met Brazilië. Hebben wij de longen van de wereld? Nou ja, we hebben... Uh... Ik denk dat je uh, qua, qua oppervlakte uh, is Nederland natuurlijk gewoon een klein uh, minilandje. We leven hier met 16,5 miljoen mensen. Okay, heel Europa, alle vrije plekken die we zien, volplemperen met bomen. Nou, met natuur. Dat zou, dat zou al, uh, al, al goed zijn. Al die grond die we niet nodig hebben... als we daar uh, natuur van maken, dan ja, zou... Ja, nee, maar bomen. Want de Brazilianen... die hebben natuur, die gaan soja bouwen... daar op waren gekapt worden en dan staan al die mensen... Uh, op hun achterste poten. Dus laten wij dan... hier doen in plaats dat we vingertje wijzen naar Brazilië. Nou, dat vingerwijzen is ook wel lastig. Want ik denk dat wij in Europa... Uh, veroorzaken dat die mensen het bos kappen. Hun kappen het bos, omdat wij hardhouten kozijnen willen. Vervolgens wordt er soja of palmolie... geplant en dat gaat weer allemaal in producten... die wij in Europa nodig hebben. Dus... Het is inderdaad te makkelijk om te zeggen dat het de schuld is van de Brazilianen. Ik denk dat de Europeanen, doordat wij die producten allemaal willen... wij veroorzaken zelf dat ze daar die bossen kappen. Als wij niet naar die producten vragen, hoeven het bos ook niet te kappen? Luisteraars, ik ben verbijsterd. Als het op milieu aankomt, vindt iedereen mij zo'n rechtse uh, apenkop. Ik mag geen klachten gebruiken. Maar vindt mij zo'n re rechtse patje peer. En nu heb ik iemand van Natuurmonumenten aan mijn zijde die zegt: kijk naar je eigen en uh, verwijder de Brazilianen niet. Nou weet u wat? U kunt me bellen met 0800 1121 om te zeggen waarom ik uit mijn nek klets. Als ik zeg dat die Brazilianen lekker moeten kappen. U kunt mailen naar primtimeapenstaat ntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 A fucking love. Johan van, den Gronden, van de Gronden, goedemorgen. U bent de directeur van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. En toen we in de voorbereiding belden mijn redacteur Rien Aerts met het Wereld Natuurfonds om te vragen of er iemand kon komen praten. En toevallig liep de directeur langs en die zei handenwrijvend, ik ga dit varkentje wel wassen. Vertel, waarom wilt u zo'n idioot als ik ga uitleggen uh, uh, uh, dat die Brazilianen hun bos niet moeten kappen? Nou ja, u maakt een bijzonder belangrijk punt. Kijk, moreel uh, hebben we niet zo heel veel te maken, Zeker niet uh, op deze plek waar we zelf ons laatste oerbos hebben gekapt. Maar het zou natuurlijk een beetje wonderlijk zijn dat als wij fouten in het verleden gemaakt hebben... we dus niemand meer kunnen wijzen op eventuele fouten in de toekomst. En uh, de oppositie is een beetje verkeerd. Want het lijkt er nou op dat uh, de Brazilianen alleen wel kunnen varen en hun economie kunnen ontwikkelen als zij hun bos kappen. En dat is flauwkul. Uh, en dan moeten we wel even goed kijken naar waar wij in Nederland aan bijdragen. Wij zijn de grootste importeur van soja naar China. Dus waar een klein land groot in kan zijn. Komt heel veel via de Rotterdamse haven, gaat heel veel in onze diervoederindustrie. Uh, en wordt ook voor een belangrijk deel weer weder geëxporteerd. Dus opnieuw geëxporteerd. Tweederde daarvan komt uit Brazilië en gaat in belangrijke mate ten koste van. Uh, het savannebos, in mindere mate het regenwoud, maar het savannebos. Nou, dan zouden wij ook onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Nou, Voor de willen? luisteraars die het niet weten... je hebt dus in, in Zuid-Amerika, heb je dus eerst gewoon landbouwgrond... dan heb je savannebos en dan heb je tropisch regenwoud. Dus het savannebos ligt zeg maar tussen ja. de normale grond in, ja. en het tropisch regenwoud. Ja, en dan hebben we gezien in de staat Mato Grosso... dat is ja. een van de grootste deelstaten in uh, Brazilië... is vorige maand meer bos gekapt dan het hele jaar daarvoor. Dus het gaat nu echt met een rotgang gaat het bos eraan. Daar kunnen we wat aan doen. We hebben een ronde tafel opgezet een aantal jaren geleden met de industrie. Nee, Maar even een vraag. Um, dat doet Brazilië natuurlijk. Omdat Brazilië zegt we willen in de vaart der volkeren stijgen. En we zien dat in de economische ja. ontwikkelingen... modellen die er zijn, is die industrialisatie... Nee. Maar dat is ook, daar is ook niks mis mee. Er is ook niks mis met soja en er is niks mis met de import van soja... mits het voldoet aan een aantal goede criteria. Dus die soja die verbouwd wordt op die landbouwgronden in Brazilië... mag niet ten koste gaan van hoogwaardige natuur. En dat kan. Er zijn miljoenen hectare's en marginale landbouwgronden beschikbaar... om die soja te verbouwen. Je kunt ook de soja productie maar per hectare verhogen. Waar bemoeit u zich mee? U bent een Nederlander. U zit hier in het welvarende Nederland. Die Brazilianen hebben hun ontwikkelingsmodel. Het zijn zelfstandige democratische landen. Het zijn zelfstandige democratische landen en hier ook, dus ik mag mij daar ook mee bemoeien. En de Brazilianen mogen zich er ook mee bemoeien. Het Wereld Natuur in Brazilië met een eigen achterban, met een Braziliaans systeem, bemoeit zich daar ook mee. Zo gaat dat in een goede democratie. Maar hoe zou u het vinden als Brazilianen zouden komen en zouden zeggen jongens in Nederland, jullie hebben te veel fijnstof in de lucht. In Den Haag zijn er wegen die totaal ongezond zijn voor kinderen. Wij hebben nu het Nederland Red Fonds en wij gaan actief uh, jullie overheid een wiel in de spaken steken. Tot op zekere hoogte gebeurt dat, hè, want de Brazilianen zijn ook verdragspartner bij grote internationale verdragen... Uh, uh, waaronder onder andere klimaatverdrag. Waar we nu allemaal heel hard aan werken. Dus dat tot op zekere hoogte gebeurd had. Maar even terug naar die soja. Er is niks mee met uh, goed en keurig geproduceerde soja. Het zou ook heel goed zijn. Dat wij in Nederland met elkaar afspreken. Dat die soja die uit Brazilië komt aan. Die aan het certificaat moet voldoen. Goed geteeld is. En we hebben nu afgesproken dat in 2015. Alleen nog soja in Nederland binnenkomt. Dat dan het certificaat voldoet. Tweede punt. En mijn collega van Natuurmonumenten okay, heeft Maar zullen gemaakt. we het punt voor punt doen. Wat anders. Wat, ik moet u zeggen. meneer van de Grond, Ik verheugde me heel erg. Na het voorgesprek gesprek hier in de bus, want u kwam binnen spontaan. En nu begint u echt als zo'n bobo te praten, want ik volg het niet meer. Uh, uh, ik dacht gewoon, heel simpel: die Brazilianen kappen regenwoud. U en uw vriendjes die zitten daartegen te protesteren. En mijn primaire vraag was: waar haalt u het recht vandaan? En u zegt: u hebt het recht omdat. Natuurlijk hebben wij dat recht om dat te doen. Waarom mag, een, mag een, het Wereld in Brazilië als een nationale NGO zich daar niet mee bemoeien? De Academie van wetenschappen bemoeit zich daarmee. De Braziliaanse burgers bemoeien zich daarmee. Er zijn tal van boeren die tegen deze boswet zijn. Dus een goed democratisch proces is het hoer en wederhoor. Ik vermoed even, uh, overigens ook dat deze boswet, uh, zoals die nu is aangenomen, de Huis van Afgevaardigden, de Senaat niet gaat halen. De en dat eindelijk uh, weer terugkomt en dat ook de president Dilma Rousseff daar veranderingen aan zal brengen. Voor de duidelijkheid omdat het straks, niet in belang is van Brazilië. Je, de, een soort tweede kamer in Brazilië heeft dus die wet aangenomen. Het moet nog door een soort eerste kamer. En men vermoedt dat vanwege de protesten en de discussies die erover gevoerd wordt, deze wet in deze vorm niet door de Eerste Kamer zal dat gaan. Dat is de verwachting. Maar op ditzelfde moment wordt er nog steeds uh, veel oerwoud gekapt en daartegen komen onder andere het Wereld Natuur in opstand. Ja, maar het Wereld is onderdeel van een coalitie van NGO's in Brazilië. En niet alleen groene NGO's. zijn niet governementele organisaties, luisteraars, die privé of via andere wijze geld krijgen en dan gaan bemoeien. En landen om te zeggen hoe die landen het beter moeten doen. Kleine regeringen en regeringen. Nou, het zijn niet alleen groene NGO's, dat wil ik er nog bij zeggen. Maar het zijn ook uh, NGO's die onderdeel uitmaken van de sociale beweging. Dus er zijn ook partijen die zeggen: het is helemaal niet goed voor de uh, sociaal-economische ontwikkeling van Brazilië dat deze boswet er komt, want we schieten ons in onze Eigen voet dan kom ik weer terug. op Die soja, uh, als zij straks niet kunnen voldoen aan die criteria die gaan gelden op de wereldmarkt, dan kunnen ze het aan de straatsteden niet kwijt. Okay. En als wij als Nederland daar eisen aan stellen, dan verlenen we juist positieve prikkels aan Brazilië om op een verstandige manier met het bos om te gaan en een verstandige manier hun landbouw te bedrijven. Luister als is echt goed 0801121. Dat heeft u gebeld, meneer Ult. Oké, okay. okay. sorry, gaat uw gang. Ik heb van Barbara begrepen dat u me gaat helpen. Ik luister. Ja, ik heb op de radio, alleen helaas weet ik geen namen meer... een, een, een nee. bioloog gehoord, een deskundige, een dokter, een gepromoveerd bioloog... die zei dat uh, onze hele betrokkenheid bij de natuur... vooral ingegeven is door een, een soort romantisch idee. Het moet mooi zijn en aaibaar. Maar dat het nut ervan, van de natuur om ons heen, uh, niet bewezen is. En sterker nog, hij zei als wij alle bossen in de hele wereld kappen... dan scheelt ons dat slechts 1% zuurstof. Want de in de wereld aanwezige zuurstof wordt niet geleverd door de bomen. Want behalve het feit dat ze inderdaad zuurstof leveren, leveren ze ook stikstof. En uh, de balans daartussen is ongeveer 1%. Dus het argument dat wij de longen van de wereld gaan kappen... is een helaas wetenschappelijk een onzinnig argument. Blijf aan de ja. leen. Wie gaat? Johan u, of Harald? U gaat? heeft mij ook niet gehoord over de longen van de wereld. Want dat punt uh, is niet zo overdreven als nu gesteld wordt. Maar is inderdaad in mindere mate van belang. Maar nou even een voorbeeld. Wat zou er onder deze nieuwe boswet mogen? Je zou op... Uh, Steile hellingen mogen kappen. Je zou op uh, plateaus en op heuvels, uh, uh, boven op bergen, zou je veeteelt mogen bedrijven. Je zou langs de randen van rivieren en beken het bos mogen kappen. En dan weet u wel wat, wat er gebeurt. Dat hoeft helemaal geen veel van de Natuurfonds voor te zijn. Dat betekent ook buitengewoon uh, slecht nieuws voor uw bedrijf. Stel dat u daar landbouw en veeteelt gaat bedrijven. Dan krijg je natuurlijk erosie, je grond spoelt weg. Hey, maar meneer, meneer Johan, wat we, u bent nu heel slim bezig. Meneer Ulke zegt. Want ik had altijd begrepen, hè, dat, dat was het protest, dat zijn de longen van de wereld. Dat is dus kwart. Het hoofdargument longen van de wereld is niet het argument dat wij voeren. Het nee, maar argument dat, is... nee, dat u het niet voert, maar nu mijn vraag beantwoorden, is het kwart? Hey, nee, Prem, het is geen argument, het is überhaupt geen argument. Ja, dat vraag ik even aan Johan. Johan, je zegt... Het is geen... Maar is het een argument... Of... Het is een argument dat wij niet gebruiken. Zij dat bossen natuurlijk wel een belangrijke functie vervullen... ook in het omzetten van de koolstof naar zuurstof... via het fotosyntheseproces. Nee, dus, ja, de, de, de, meneer dus. wacht even. Ik, ik probeer, want hij is heel erg slim. Het is geen argument, dus u bent het met me eens... Meneer, van de gronden dat uh, de, het Braziliaanse regenwoud... niet de longen van de wereld zijn. Ik vind dat het Braziliaanse regenwoud moet worden behouden... voor zowel de sociaal-economische ontwikkeling van Brazilië... voor de rijkdom aan dieren- en plantsoorten... Uh, en uh, voor het uh, ja, toch reguleren van het klimaat... en met name de regenval in het hele Zuid-Amerikaanse continent. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, ik kijk naar Harald. Harald, is daar een argument nog bij? Klopt het wat nou, hij zegt? Echt... Ja, ik denk dat je... Uh, als je in Nederland kijkt, hoe het er hier nu uitziet... dat is het voorland van hoe het er in Brazilië in de toekomst misschien uit gaat zien. Bijna geen natuur meer... Een paar stadsparken blijven er nog over. En uh, nou ja, is dat het land waarin je wil wonen? Oké, okay, dus meneer Ulke, hartstikke bedankt. Want luisteraars, ik kijk echt naar twee mensen die echt heel erg slim zijn. En ze kijken beide een beetje, u moet maar op de webcam kijken. Beide een beetje van, oh oh, uh, Achilleshiel. Dus meneer Ulke, dank u wel. Met uw hulp weten we dat ik nooit meer mag zeggen de longen van de wereld. Ik ga een paar tweets doornemen. Uh, um, we mogen best, uh, ik, uh, een heleboel Groene Democraat en uh, Sandy zegt. We mogen gerust iets zeggen van de kap van de regen wouden mits we tegelijkertijd stoppen om zoveel fastfood te nuttigen. Naar het schijnt dit namelijk mede de oorzaak van de kaalslag van de longen. Dat zei niet, die Tsandi, uh, Johan. Moeten wij ons voedingspatroon, want Harald uh, van de uh, Akkermaktel al die opmerking. Wij, wij, wij, wij stimuleren uh, de, zeg maar in China uh, slechte productie en in Brazilië nee. de kap. Nou, het wereld u voor ons stimuleert al jaren een uh, vleesarm dieet. Als je dat een, een dagje per week overslaat, dan draag je al heel wat bij aan een wat betere wereld. Daarnaast, als je het dan produceert, en het gaat dus met name over die soja... die in de diervoederindustrie wordt gebruikt, zorg er dan voor dat die soja voldoet aan goede teeltvoorwaarden. Er is nu een goed certificaat voor de eerste verschepingen Overigens komt in juni in ons land binnen. Dus als wij naar 100% duurzaam gecertificeerde soja gaan, dan hebben we daar een belangrijke bijdrage gegeven. Ik weet nu waarom hij wilde komen Hij wilde reclame maken voor zijn. Oké, okay, Johan, we noemen nu even de website waar mensen naartoe kunnen voor die goede soja. Waar, waar moeten we naartoe? Uh, je hoeft niet naar een website, onthoud het alleen even. Oké, okay. en dan praten we niet meer over soja. Dan gaan we het over hout. De, de goede soja. Uh, goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Ja, uh, Nederland, die, die kent ze helemaal niet bemoeien met uh, of we nou wel of niet gekapot daar. Want het uh, Palazzo de Dam is gerestreerd met fout hout, Prem. Dus hoe kunnen wij als Nederland nou gaan zeggen, dat mag niet. Maar het plaats van de Dam wordt gerestuurd met gehouden. Dit is zo krom. En kijk, dat houdt niet wil. Maar, maar, de, maar Erwin, er komt, Erwin, Goed ja. punt, goed, goed, debattechniek, goed punt, goed punt gemaakt. Even ademhalen en dan Johan nou, van der Grond. En nu wordt het even schrikken. Nou lijkt het alsof wij in een fatsoenlijk land wonen... en het lijkt dat in de Europese Unie de, onze handelsverkeer eh, goed geregeld is. Op dit moment kun je nog steeds illegaal hout uit Brazilië importeren, verhandelen... zonder dat je tegen een boete aanloopt. Het is pas vorig jaar geweest in het Europees Parlement... dat ze gezegd hebben, wij gaan het illegale hout weren. En pas in 2013 is dat strafbaar. Maar het klopt tien... dus wat Erwin zegt, dat er nou, fout het, hout zit in het Paleis Rotterdam. Of het, het fout hout in het Paleis Rotterdam zit, dat weet ik niet. Dat heb ik niet onderzocht. Maar ik weet wel dat er heel veel fout hout... Uh, beschikbaar is op de Nederlandse en Europese markt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, want daar hebben we een keurig keurmerk voor... van uh, FSC-hout, van het Forest Stewardship Council. Je kunt dus prima op een verstandige manier bosbouw plegen en selectief kappen. Dat kan ook uit Brazilië, maar dan moeten we er wel voor zorgen... dat dat ook beschikbaar is en dat het illegale hout gewoon strafbaar is om te verhandelen. Erwin, hoe weet jij dat dat hout in de Dam op het paleis op de Dam hout is? Nou, Er is nou een stuk al opgewezen op televisie. Ze, ze hebben dat onderzocht en de bouw een paar dagen stilgebleven. En er zat zoveel fout haalt in. En het was te duur om alles te weer uit te halen om het te vervangen. Dus is zijn lekker verder gegaan met bouw, aanbouw, uh, Prim. Nou, het is op televisie geweest, allemaal. Hoor. Luister, als ik ben heel erg blij met de bellers van Radio 1, want uh, ik, leer, ik leer hier echt heel erg veel. Daar heb ik nog een tweet hier van Pascal en die is voor Harald. Prim heeft een punt: meer bomen en planten in Nederland. Kijk maar langs de snelwegen, daar kunnen nog heel wat bomen bij. Ja, dat zou kunnen. Je kunt, je kunt Nederland nog een stuk groener maken. Dat zou kunnen. En ik denk dat dat, dat ook belangrijk is. Net zoals een snelweg zorgt dat mensen snel van A naar B kunnen... zou het ook goed, goed zijn als de dieren en de planten... ook van het een naar het andere natuurterrein zouden kunnen. En dat, nou ja, Dan heb je het over de ecologische hoofdstructuur. En dat is iets wat we in Nederland nog steeds af moeten maken. We hebben beloofd aan onszelf om in 2015 daar een heel groot deel van klaar te hebben. Maar dat is nog lang niet klaar. En met de huidige politiek zie ik ook nog niet gebeuren dat het gebeurt. Maar Harald, ik woon in Amsterdam-Zuidoost. En zodra ik dan over de snelweg naar rij of naar Almere... dan is er een groot ding daar dat hier wordt een groot bos geplant... ik geloof door de Telegraaf en weet ik veel... Je hebt heel veel van die particuliere initiatieven die daar bomen gaan planten. Ja. Dat is ook goed, dat is prima. Dat kan ook bij natuurmonumenten. Wij werken er ook aan mee. We hebben ook uh, programma's waar je een boom plant in Nederland. En waar we ook gelijktijdig proberen bomen in Brazilië te beschermen. Zodat we daar een, een stuk bos <lacht> hebben. Dus, uh, Luisteraars, voor het geval het commissariaat voor de media mee beboet... voor reclame voor natuurmonumenten en weer. Eigenlijk haat ik al <lacht> deze milieubewegingen. Uh, dus, uh, ik kreeg... ja, zonder, zonder die milieubeweging dan was nu naar de meer een vuilnisbelt geweest. En was het Big Woud, was niet weer een nieuw uh, bos geworden? Dus uh, dan had je. Uh, kijk, er is nog 8% natuur in Nederland. Op dit moment van totale landoppervlak. Als natuurmonumenten en de andere natuurbeschermingsorganisaties er niet waren geweest. dan hadden we bijna geen natuur of helemaal geen natuur meer. gehad. Ik krijg hier een mail van Peter Schilt. Die zegt: Deze bossen zijn toch ook de longen van de wereld? En hebben wij nog steeds niet geleerd dat kap, dus ontbossing, grote overstroming gaat geven? Ja. Veel landen als Brazilië zijn voorgegaan. En vergeten we niet ook de diersoorten die leven Juist. in de bossen. Prim, ik neem aan dat je jouw kinderen, achterkleinkinderen ook een goed leven wenst. Dus stop deze kamp. Nu heb ik wel recht van spreken, want meneer Van der Dongen, u vertelde dat, of meneer Van der Gronden, u vertelde dat u in Suriname heeft gewoond. Ik ook. Ik heb dat oerwoud ontvlucht om hier in het asfalt te gaan wonen. Ja. Ik, als ik moet kiezen om terug te gaan uh, naar dat oerwoud of hier lekker in de welvaart, zit ik Aha. hier in het asfalt. Dus ja, ik wens mijn kleinkinderen en iedereen in Brazilië hetzelfde als wat we hier in Nederland hebben. Lekkere snelwegen, goed bereikbaar, goede welvaart. Dus waarom Gunt u die Braziliaanse kindertjes niet wat uw kinderen hier hebben? Ik gun de Brazilianen allebei. Een rijke natuur en ook een goede en florerende economie. En dat kan, en dat is het laatste punt wat ik eigenlijk wilde maken. Dus naast uh, uh, houtkap uh, en, en goed geproduceerd hout en soja... Uh, dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben in het Westen... om uh, ervoor te zorgen dat het bestaand bos ook blijft bestaan. En de Noren hebben daar het voortouw in genomen. We hebben onlangs 1 miljard dollar beschikbaar gemaakt... voor het behoud van 64 miljoen hectare uh, bos in Indonesië. Ze hebben een miljard dollar beschikbaar gemaakt... voor het behoud van Amazone. 250 miljoen voor de Guyana's. Dat is nog niet genoeg, maar het is wel de eerste financieringstroom... uit het Rijke Westen om ervoor te zorgen dat wij dat oerbos daar behouden. Want dat punt wat u in het begin maakt is natuurlijk voorkomen correct... Wat hebben wij van recht van spreken als wij onze eigen oerbossen gekapt hebben... en alleen maar uh, morele lessen leren in Brazilië? Nee, daar moet ik geld bij, daar moet boter bij de vis. Dus die noeren die hebben een miljard dollar al beschikbaar gesteld... voor het behoud van dat uh, regenbos, uh, regenwoud, in de Amazone. En het zou heel goed zijn dat Nederland daar uh, heel snel aan mee ging doen... Aha, dus het, het leek me namelijk heel slim. Want in, in Guyana, en ik weet in Suriname... onder president Bos hebben ze toen een deal gemaakt. En de ja. deal die ze toen hebben gemaakt is om te zeggen... Uh, uh, we kappen het bos niet als u ons ieder jaar geld geeft. Zo dat, is dat. Dat doet Guyana dus ook ja. onderbare Jack Deal. Ja. En u zegt van uh, als het Westen dan minder uh, vingertjes wijst... en Juist. gewoon meer poen trekt... Zo is dat. Dan zouden we het krijgen. U hebt een tweet en ik wil u vragen om die voor te lezen. Ja. En de Indianen die in het bos leven... spelen die dan helemaal geen enkele rol? Dit is buitengewoon goede vraag want wat blijkt nou ik heb u net een schrikbarend ontbossingscijfer genoemd in de deelstaat Mato Grosso dus dat zou veel sneller zijn gegaan dan in het jaar daarvoor. Maar het blijkt dat de mate van ontbossing in beschermde gebieden... waar de inheemse bevolking woont en uh, beschermde gebieden in het algemeen... niet is toegenomen. Dus de inheemse bevolking heeft een absoluut belang bij... dat dat bos blijft bestaan. Dat zijn hun middelen van bestaan. Dat is hun hele cultuur is ermee uh, verworteld en mee verweven. Dus het is een absoluut belang voor de inheemse bevolking... van uh, Brazilië en natuurlijk ook van Suriname... Uh, dat dat bos blijft bestaan. We gaan wel allemaal massaal naar de film Avatar... dat in een buitenaardse... Een stelsel zich plaatsvindt, maar als het op onze eigen aarde plaatsvindt, dan halen we dus de schouders erover op. Nou ja, u heeft mij net allerlei pleidooien horen houden om onze schouders er niet over op te halen. En we kunnen er ook wat aan doen. Dus in de Nederlandse economie, in die internationale financieringsvormen. En ook lokaal door stem te geven aan de zorg van Braziliaanse burgers. U hebt geen getenwolle sokken aan, maar wel grijze sokken. Bent u niet meer van een oude tijd van idealisme die niet meer telt? We, we moeten bezuinigen, dit is ikke, ikke, ikke. Laten we geld verdienen en, en, en de ander zoveel. Nee, we zijn van een zeer moderne tijd. De achterban van het wereldnatuurval in Brazilië groeit gestaag, juist in Sao Paulo en in Rio want in toenemende mate de Brazilianen zich realiseren dat het ontwikkelen van een economie niet ten koste hoeft te gaan uh, van hun uh, prachtige natuur... en dat je geen roofbouw hoeft te plegen om een goede boterham te verdienen. Um, ik heb hier nog, waarom alleen wat de waterbouwt Sumatra, doen we andere keer. Uh, zou het mogelijk zijn als Brazilië zijn eigen soja zo verhandelen... het niet meer nodig is om te kappen? Ik schrok van het feit dat soja hier verhandeld wordt en weer verder verhandeld wordt. Als dat een reden is, moeten we achter onze oren krabben. U kunt ik. Ik moet naar de afronding... Um, tot slot, uh, wat, wat is er nog nodig uh, uh, voor deze mentaliteitsverandering? Nou ja, er is nog heel veel discussie nodig. En ik hoop ook vooral dat hij in Brazilië plaatsvindt. Eh, dat de Senator er verstandig op zal reageren. Dat er, eh, de, Koninklijke, of de Academie van Wetenschappen zich in Brazilië ermee bemoeit. En die hebben hun stem al laten horen. En dat president Dilma Rousseff in een, als een waardig opvolger van Lula... geen handtekening zet onder deze onzalige wet, maar op zijn minst amendeert. Harald van de Akker ga je nou zorgen dat natuurmonumenten... langs alle snelwegen en liegenbossen bomen gaat neerplempen. Nou, als het aan mij zou liggen zou ik dat geen probleem vinden. Maar er zijn heel veel andere clubjes die zich daarmee uh, bemoeien. En uh, helaas is dat niet mogelijk. Maar het zou een goed idee zijn. Linten in het landschap, uh, natuurtreinen met elkaar verbinden uh, langs de snelweg zou best kunnen. En dit, dit woud hier is echt... Ik sta hier, luister, als er komen constant mensen... Het is echt een natuurtoeristisch uh, toeristisch terugpleister geworden. We hebben het ingericht. En het is wat ons betreft uh, een goede uitgangssituatie... zodat hier weer een bos kan ontstaan. Het wordt nooit meer het oerbos wat het was. He. 8.000 jaar lang bos geweest op deze plek. Dat krijgen we nooit terug. Er loopt ook al de A50 loopt er dwars doorheen. Maar wij denken wel dat we uh, een goede uitgangssituatie hebben gecreëerd. En uh, als, als we er nu ook van delen weer van afblijven, kan hier weer bos ontstaan. Maar dat zal duizenden jaren duren voordat het weer dezelfde waarde heeft als die het ooit had. En dat is wat nu natuurlijk in, de, in Brazilië gebeurt. Die, die bossen en die oerbossen zijn zo waardevol, met zoveel soorten. Uh, dat, uh, die moet je gewoon in stand houden. Oké, okay, ik, ik, luisteraars, ik, ik ga in twijfel achter, uh, ga ik u verlaten. Ik dank u allebei, Johan van den Gronden en Harald van den Akker. Hartstikke bedankt dat jullie zeggen, jullie hebben... Ik ben nog niet overtuigd, maar de twijfel is toegeslagen. En uh, ja, luisteraars, we zullen hierover nog blijven discussiëren. En u kunt altijd de mails en de tweets sturen. Ik dank alle luisteraars. Alle deelnemers die hebben gemeld en hebben getweet, en natuurlijk mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Soleiman El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts. Productie Hans Twint, Emmo Moussarou. Fatiha was er ook. Techniek, logistiek en transport. Parttime fotograaf Bart Daedselaar. Eindredactie RG Brazilië, liefhebber en dan niet het bos van Brazilië. Barbara van der Klees naar Ster. Dorad Meekens en Felix Meunders met de gids.fm. Tot morgen. Namaste.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 Het nieuws van alle kanten. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegrijde spaarcentjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.